8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Senaat stemt tegen verbod op onverdoofde ritueel slachten. leraar toch weg bij school Oestgeest en dodental in Luik stijgt naar 6. <tie>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 Bij een brand in een bejaardentehuis in Marseille zijn zes bewoners omgekomen. Het zijn allemaal vrouwen. Ze kwamen om het leven door het inademen van rook. Vijftien bejaarden hebben rookvergiftering opgelopen en drie van hen zijn er slecht aan toe. In het bejaardenhuis in Marseille woonden 180 mensen. De brand brak midden in de nacht uit op de derde verdieping. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens een bron bij de Franse politie lijkt het op een ongeluk. GroenLinks is tegen de plannen van 26 EU-landen voor strengere begrotingsdiscipline. De partij vindt dat aanpassing van het verdrag niet leidt tot de nodige hervormingen. Bovendien worden de banken niet aangepakt. Het bedrijf, het kabinet, heeft bij Plannen voor Europa de steun van de oppositie nodig... omdat gedoogpartner PVV tegen is. Ondanks de tegenstem van GroenLinks is een meerderheid nog voor aanpassing van het EU-verdrag.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 Dan het weer nog vanochtend stevige buien met zware windstoten. Aan zee is korte tijd kans op een stormachtige wind. Vanmiddag wordt het wat rustiger, er komt wat zon. Maar er is ook een bui en het wordt een graad of zeven. Morgen buien, minder wind en vrijdag dan weer onstuimig en nat. Het weekend verloopt rustiger, waarschijnlijk iets frisser... met toenemende kans op een winterse bui. ANUBE ah, verkeersinformatie De ochtendspits verloopt door de regen duidelijk drukker... dan gebruikelijk voor de woensdag. Niet alleen in de Randstad, maar ook bij Arnhem... in het zuiden van het land staan langere files dan anders. De opvallende files die staan op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet... voorknopend Benelux, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Ook bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda... tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum, 5 kilometer. Door een ongeluk op de parallelbaan zijn twee rijstroken dicht... Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn tussen Heerde en Epe 7 na een ongeluk. En de A58 bergen op Zoom richting Breda. Bij Etteleur 7 kilometer is daar een ongeluk gebeurd. Er is maar één rijstrook open.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen, er wordt steeds meer duidelijk over de schietpartij in Luik. En over de dader. De mensen die erbij waren, zullen het nooit meer vergeten. Het is inoubliable. Het blijft altijd in onze ziel, dans notre cœur. Met alle mensen die zijn C'est Het is truc inoubliable. Onze verslaggever Joris van der Kerkhof is in Luik. U hoort hem zo. En over die gevaarlijke situatie bij het medisch centrum van de VU. Bij de Intensive Care in Amsterdam. Daar spreken we onze verslaggever en de inspectie over. In Utrecht zijn de eerste relschoppers aangehouden. Die werden gezocht na Utrecht-Twente. En in de Eerste Kamer legt het dierenwelzijn het af tegen vrijheid van godsdienst. En dus is het verbod op ritueel slachten, onverdoofd ritueel slachten van dieren van de baan. Na een ellenlange vergadering in de Eerste Kamer werd vannacht het initiatief wetsvoorstel van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren verworpen. Reden? Enthousiaste reacties op een totaal onverwacht alternatief van staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw. Politiek verslaggever Hans Andringa vroeg de staatssecretaris... naar zijn onverwachte move. Meneer Bleker, u kwam heel verrassend met een voorstel voor een convenant... tussen de slachthuizen, de geloofsgemeenschappen en de overheid. Wanneer heeft u dat bedacht? Um, dat heb ik de uh, afgelopen 48 uur heb ik dat, uh, laten uitwerken. Ik heb uh, gisteren gezegd tegen uh, onze staf... kom nou met, eens een, met het meest vergaande voorstel... Om zonder te komen tot een algemeen verbod op onbedwelmd slachten. probeer nou eens een reeks van voorstellen te doen. hoe je dat ritueel slachten zodanig kunt aanpassen, kunt reguleren, kunt controleren. dat er wel sprake is van een wezenlijke vermindering van het dierenleed. En hoe stelde zich dat voor? De kern is dat dan onder die hele reeks van voorwaarden het ritueel slachten door de moslimgemeenschap... en vanuit de Joodse gemeenschap mag voortgaan. Maar dat men dus wel aan een aantal nieuwe, scherpere eisen moet conformeren. En daar wil ik dus graag een soort van afspraak over... met de geloofsgemeenschappen, met de slachterijen en met de overheid. En die afspraken zullen ten dele ook in regels... in formele overheidsregels worden neergelegd... zodat we die ook kunnen afdwingen en eventueel bijvoorbeeld vergunningen van slachthuizen ook kunnen intrekken. Onverdovend ritueel slachten blijft mogelijk... maar de aantal seconden dat het dier mag lijden of bij bewustzijn mag blijven... dat moet zo kort mogelijk blijven. Het lijkt echt een polderoplossing. Maar het is toch niet mogelijk met onderwerpen als godsdienstvrijheid en dierenwelzijn. Dan kan je toch niet polderen met zo'n zo tussenoplossing. Nee, ja, maar het is geen tussenoplossing. Want je blijft het mogelijk houden dat... Mensen die dat vanuit geloofsoverwegingen doen. Moslims en Joodse mensen. Dat die ritueel kunnen blijven slachten. Maar het mag niet te lang duren voor het dier. Nee, die ritueel kunnen blijven slachten in Nederland. Dat ze ook dat Nederlandse vlees kunnen consumeren. Dat ze dus dat niet hoeven te importeren. Wat anders het geval was geweest. Maar het gaat dan wel op een manier die voor het dier... minder stress, minder pijn met zich meebrengt dan de huidige praktijk. Dat Uw is het doel. U heeft het in 48 uur laten uitwerken. Heeft u al reacties van de verschillende geloofsgemeenschappen gepeild? Nou, laten we zeggen, tijdens het debat in, in, de, in de Eerste Kamer, in de wandelgangen... Uh, als de vertegenwoordiger van de, de Joodse gemeenschap en ook van de moslimgemeenschap heb ik gesproken. Uh, en uh, ja, die, uh, die, die, die wachten nu nog af hoe dat verder gaat lopen. Ik heb wel tegen hun gezegd, let wel, uh, als er geen algemeen verbod komt... zoals in de wet 10 staat geformuleerd... Uh, dat betekent niet dat het maar kan doorgaan zoals nu. Er moet echt wezenlijke veranderingen, wezenlijke verbeteringen... Uh, plaatsvinden bij dat rituele slachten. Uh, en dat zullen soms ook veranderingen zijn... die misschien voor bepaalde minderheden, binnen die minderheden... misschien wel wat te ver gaan. Maar dat zij dan zo. Uh, ik wil uh, uh, proberen om door een akkoord te komen... door een convenant te komen met ja, de, de, de grote groepen... van de moslim en de Joodse gemeenschap. Uh, maar daar moet echt ook een bereidheid zijn... om stappen te zetten, veranderingen te accepteren. Staatssecretaris Bleker van Landbouw wil nu gaan praten... en afspraken maken met geloofsgemeenschappen. Meegeluisterd heeft Ruben Viss, secretaris van het centraal Joods overleg. Meneer Viss, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat debat ging tot laat gisternacht door. Uh, u heeft ook dat debat gevolgd trouwens? Jazeker, de hele ja. dag en de hele avond en nacht. Ja, het verbod is van de baan, hè, zo lijkt het. De Eerste Kamer wil het niet hebben. Stemt dat u tot tevredenheid? Het stemt in ieder geval tot opluchting. Het zijn tot opluchting, want het is een hele uh, zware dobber geweest. Een hele moeilijke zaak geweest. Die echt heel lang boven onze uh, Joodse gemeenschap gegaan heeft. Als een, uh, als een donkere wolk. Uh, van, uh, ja, wat gaat hier gebeuren? Maar meneer Visser, hoe opgelucht kunt u zijn? Want we hoorden de staatssecretaris net zeggen. Uh, dit kan zo niet doorgaan. Niet in de, zoals het op het ogenblik gaat. Uh, de staatssecretaris spreekt over de algehele... Over de, over de gehele... Uh, onbedwelmende slacht en dat is uh, uh, zowel de joodse als de islamitische op onze slacht, dat is eigenlijk maar één slachtplaats, het is een hele kleine slacht die uh, maar op één ochtend in de week gebeurt dus hij uh, ziet op het hele slachtproces en op alle slachtplaatsen dus uh, we moeten maar kijken wat hij precies wil ja. Um, wat hij wil, hè? want we horen hem nou, al wat dingen aangeven. Hij heeft het over reguleren, controleren, de voorwaarden moeten beter, het, het mag niet te lang duren voordat het beest overlijdt, uh, het beest mag niet te lang lijden. Dan, uh, als dat gebeurt, worden er vergunningen ingetrokken. B ziet u voor u dat er een diervriendelijke alternatief mogelijk is? Om, of een diervriendelijk onverdovende manier van slachten mogelijk is? Nou, kijk, het is een, het is een proces, het is een, het is een, het is een proces van handelingen. Um, zou en, en, zou, zou het korter Ik denk dat er natuurlijk altijd maatregelen te nemen zijn. We moeten ja. maar eens even goed bekijken wat de minister nu of de staatssecretaris nu precies wil. Ja, maar daar heeft u vast ook wel over nagedacht. Zou het korter kunnen bijvoorbeeld? De, het, het, het gedeelte tussen, nou laten we zeggen, het mes in de keel uh, en het moment van overlijden van, van het dier? Nou, dat, dat, weet ik niet. dat weet ik niet. Dat zijn, dat zijn zaken die, die gewoon ter plekke in een slachthuis moeten worden bekeken. Ook de manier waarop uh, het dier wordt gefixeerd. Uh, al dat soort dingen zullen aan de orde komen. En dat moet het in de praktijk uh, blijken. Uh, maar goed, wij zullen de brief die, die de staatssecretaris nu dus uh, heeft toegezegd vannacht of uh, afgelopen uren uh, te zullen schrijven aan de, aan de Eerste Kamer, die uh, zullen we goed bestuderen en kijken wat we uit uh, van die lijsten, uh, hoe we dat moeten uh, hoe hoe wegen en, en beoordelen. Ja, maar probeer het toch nog een keer, meneer Vis. Want uh, hoeveel ruimte zit er dan in die praktijk? Wat, wat, wat zou je kunnen veranderen voordat je het ritueel aantast? Ik kan het niet zeggen, ik ben niet uh, belast uh, rechtstreeks met de uitvoering, dat ten eerste. Ten tweede zijn dat de mensen die in het slachthuis zitten, dat zijn hele deskundige en ervaren mensen, die zullen dat het beste kunnen beoordelen. En er moet dan maar precies bekeken worden wat de uh, inhoud is van die brief van de staatssecretaris. Want de partijen vroegen ook om een sneller, maar ook duidelijke brief, en uh, die zal hij dus uh, vandaag of morgen naar de Kamer sturen. En dan weten we weer het kwart over gaat. Ja. En nog even een puntje, want dat zegt de staatssecretaris ook. moet niet onnodig geslacht worden, ritueel. U zegt, dat gebeurt al op hele kleine schaal. Ja. Het, u, daar ziet u niks in. Dat kan niet minder. Uh, dat ligt aan de consument. Wij, wij slachten alleen maar voor datgene wat de consument nodig heeft. te consumeren. Er wordt dus niet uh, in, uh, op, uh, meer geslacht uh, voor de kosere slacht dan strikt noodzakelijk is. Goed. Hartelijk dank, meneer Vis. Secretaris van het Centraal-Joods Overleg voor uw commentaar. Zo dadelijk op de intensive U hoorde dat al van het Vuurmedisch Centrum in Amsterdam... is het een puinhoop. De eigen specialisten zouden er niet terecht willen komen. Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Voor de derde dag op rij en drukke ochtendspits. Zeker voor de woensdag. 280 kilometer, waar 160 kilometer normaal is. Niet alleen in de Randstad, ook bij Arnhem en in het zuiden. Bij Rotterdam staan lange files door ongelukken op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet... en op de A16 Breda richting Rotterdam... De A12 Duitse grens Arnhem staat te wachten met pech... veroorzaakt 8 kilometer knoop het wordt en de A58 bergen op Zoom naar Breda. Veel vertraging na een ongeluk bij Etteleur, 9 kilometer. De linkerrijstroop is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De zorg voor patiënten op de intensive care-afdeling... van het VU Medisch Centrum in Amsterdam is ernstig in gevaar. Specialisten van het ziekenhuis luiden daarover de noodklok. Volgens hen wordt er door de artsen van de intensive care niet geluisterd naar adviezen van andere medische specialisten. En er zijn al twee dodelijke incidenten gemeld bij de inspectie. Daar gaan we over praten met onze research-redacteur, onderzoeksredacteur Hugo van der Parren. Hugo, je hebt die stukken van de inspectie ook ingezien. Wat, wat kun je daaruit concluderen? Nou, daar kan, daar kan je uit concluderen dat de uh, inspectie vaststelt dat er uh, iets ernstigs aan de hand is uh, in, het, uh, in de IC de intensive care van de VU. Um, er heerst een angstcultuur. De vakspecialisten, denk aan een longchirurg, longarts, uh, cardiochirurg, vaatchirurg. Die zijn zeer huiverig om zaken te doen met de IC. En dat moeten ze wel, want hun patiënten komen naar operatie daar terecht. Maar het probleem lijkt te zijn dat zij, als zij adviezen geven over de behandeling, dat dat niet gehoord wordt door de intensive care arts. Die luisteren er wel naar, maar die leggen het naast zich neer. Althans, dat is hun klacht. En het inspectierapport heeft ook vastgesteld dat er een groot probleem is in de communicatie tussen de... Uh, nu, ik noem het maar vakspecialisten en de dokters van de intensive care. Oké, okay, even om het concreet te maken, Hugo. Want er is een voorbeeld hè, van uh, een hart- en longchirurgen die patiënten na zware operaties overdragen aan de intensive care... waar dan nazorg nodig is voor die patiënten. Uh, dan wordt dus informatie, als ik jou goed begrijp... die nodig is om de patiënten goed te verzorgen na die zware operaties. Die wordt uh, niet aangenomen, er wordt niets mee gedaan. Het wordt genegeerd, begrijp ik je dat? Ja. Ja, de casus waar de inspectie onderzoek naar heeft gedaan gaat over een uh, patiënt die in half maart is geopereerd, een longoperatie. Die is vervolgens op de intensive care terechtgekomen en toen ging het vrij snel uh, slechter met hem. Uh, vervolgens is er een aantal dagen, dat staat heel goed beschreven in dat rapport, uh, overleg. Althans, er, er, er, er, de patiënt wordt gezien uh, afwisselend door intensive care artsen en door uh, zijn behandelend vakspecialisten... En het gaat slechter en slechter. En er is een verschil van inzicht over hoe de man behandeld moet worden. Uiteindelijk overlijdt hij na ruim een week. En uh, de, de, de vakspecialisten zijn daar zo getergd over... dat ze dat uh, na enig beraad uiteindelijk melden bij de inspectie van de gezondheidszorg. Ja, jij hebt ze gesproken, hè? dat vertellen ze ook tegen jou? Ik heb een aantal uh, specialisten gesproken... En die, die, die bevestigen uh, off-the-record en vertrouwelijk, want ze zijn bang uh, dat hun identiteit naar buiten komt natuurlijk, uh, bevestigen uh, diverse artsen uh, dat zij er zo in staan. Overigens heb ik ook andere artsen gesproken, mensen die op de intensive care werken of gewerkt hebben, die... Uh, die het allemaal overdreven vinden. Dus er is ook een andere kant van de zaak. De intensive care-artsen denken daar uiteraard zou je bijna zeggen heel anders over. Ja. Maar als het zo is, dan is dat een crisissituatie. Want die specialisten zeggen ook dat ze daar zelf niet zouden willen belanden. Ja. Dan ben ik wel benieuwd wat het, wat het VU uh, Medisch Centrum zegt. Ja. Hebben ze al een keer geprobeerd in te grijpen? Nou ja, het, uh, dit rapport van de inspectie is eind november aangeboden aan de betrokkenen. Het is niet gepubliceerd, uh, maar het, het intern is verspreid. En de VU heeft wel ogenblikkelijks gereageerd met uh, een persbericht waarin ze zeggen dat er een traject wordt ingezet. En dat uh, betekent dat er onder andere mediation komt uh, tussen alle betrokken uh, artsen en de betrokken afdelingen. Uh, de hoogleraar die de basis van de intensive care is overigens ook, uh, en het is een ingewikkelde structuur bij de VU, maar die is voorzitter van een divisie. Dat is een, een, een hoge meneer. En die taak heeft hij voor een half jaar moeten neerleggen zodat hij zich kan concentreren op het intensive care werk. Um, en hij is gevraagd om het hele traject te verbeteren. Uh, dat geeft overigens maar meteen weer scheve ogen bij de uh, vakspecialisten. Want die vinden het merkwaardig dat de man om wie het gaat. Die, die uh, goede communicatie in de weg staat. Mm -hmm. Dat hem de opdracht is gegeven om het nu te verbeteren. Mm, Oké, okay. nou. Hugo van der Parre, dankjewel uh, voor jouw toelichting. Op die oneenigheid daar in het uh, VU Medisch Centrum. Wij hopen de inspectie natuurlijk nog ook te spreken. Ik zou zeggen blijf luisteren. De politie in Utrecht boekte gisteravond een succes. Gisteravond werden in het programma Opsporing verzocht foto's getoond... van relschoppers na de wedstrijd Utrecht-Twente anderhalve week geleden. En prompt daarna melden zich een aantal van hen bij de politie. Thomas Aling van die politie Utrecht, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel heeft u er? Ja, er zijn vier personen aangehouden. Die hebben zich gemeld nadat ze dus op politie.nl zijn verschenen... en op de lokale televisie toen nog. En nou, daar zijn we blij mee natuurlijk. Ja, wat zeggen ze over hun gedrag? Ja, de mensen worden uiteraard gehoord. Gisteravond is het allemaal gebeurd. Dat betekent dat ze worden ingesloten. En uh, nou, we hebben al verschillende verklaringen wel gehoord van anderen. Van ja, ja uh, ik heb niks gedaan en ik stond erbij en ik keek ernaar. Ah, ja, ja. Maar kijk, wij hebben ons huiswerk natuurlijk wel goed gedaan. Want van iedere verdachte is een dossiertje gemaakt. En we hebben goed gekeken wat die persoon nou precies heeft gedaan. We hebben hem opgepikt in het stadion. En dan hebben we hetzelfde C-element en zijn gezicht en kleding zien we dan buiten ook nog eens een keer terugkomen. En dan doet hij dingen die echt niet horen. Namelijk? En al deze mensen zijn aangehouden voor uh, artikel 141, openlijk geweld. Nou, namelijk betekent dat ze uh, richting uh, de, de hek uh, zich hebben begeven. Het echt bestormen van en het gooien van stenen, dat is ook gezien. Hm. Zijn het allemaal mannen uit Utrecht? Uh, het zijn allemaal mannen uit de regio Utrecht. Uh, Maarsen, Vianen. Uh, dus allemaal uh, ja, Utrecht-supporters, om het zo maar te zeggen. Hoeveel uh, zoekt u er nu nog? Nou, We zoeken nog een aantal NN8, hè, want zo noemen we ze. Ze hebben allemaal een nummer gekregen. NN8 is nog onbekend wie dat is. Dus die hebben we gisteravond ook in Opsporingverzocht nog een keer laten zien. En uh, daar zijn vier van binnengekomen. Nou, we hopen dat ze daar natuurlijk ook uitkomen, want dan hebben we ze allemaal te pakken. Maar uh, de recherche is natuurlijk nog druk bezig met ander beeldmateriaal te verzamelen. En, om het strafbare feit aan bepaalde personen te koppelen. Nou, daar komen nog zeker enkele tientallen personen uit en die zullen dezelfde behandelingen ondergaan. Dus um, eerst wordt het intern, uh, worden ze getoond, kijken of wij de personen herkennen. Mocht dat nou niet het geval zijn, dan gaan ze ook gewoon weer in de openbaarheid, dus op televisie en internet. Ja, en krijgt u ze dan nog niet? Denkt u dan ook nog over billboards na? Nou, kijk, we willen ze natuurlijk allemaal hebben. Want het zijn natuurlijk uh, behoorlijke verdragingen die daar zijn gepleegd. Dus we gaan er anders aan doen om de identiteit van deze mensen naar voren te krijgen. Nou, wat we gisteravond hebben gedaan, dat is uh, succesvol. Dus we hopen eigenlijk op die manier ze binnen te krijgen. Ja, en mocht dat dan niet lukken, dan moeten we andere creatieve manieren bedenken... om de identiteit te kunnen achterhalen. Dank, hartelijk dank, Thomas aanleiding van de politie Utrecht. Het is zeven minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan uh, nog maar eventjes naar Joris van der Kerkhof. Die is in Luik, uh, vanwege natuurlijk dat drama van uh, gister, gistermiddag. Waar ben jij nu, Joris? Uh, op de plek waar het uh, gistermiddag uh, gebeurde. Drie dranghekken uh, staan daar uh, naast de bushalte... Die, uh, uh, waar het uh, plastic en het glas uh, uit uh, ontploft is met die granaten die gegooid zijn door de dader en waar geschoten is. Er is een trap ook in de buurt waar door de regen de vijf kaarsjes die er zijn nu niet meer branden. Maar het zijn dan ook die vijf kaarsjes en verder is het hier, lijkt het hier heel erg over tot de orde van de dag. Geen herdenking, maar er wordt natuurlijk wel continu over gesproken wat er gisteren gebeurd is, zegt deze mevrouw. Het is voor C'est. Tous les gens parlent que de ça. Il n'y a pas. Y a personne. Donc euh, voilà. Vous n'avez pas peur? Een un petit peu, mais bon. Il faut bien faire avec. <laughs> ja, wel een beetje bang. Net euh, euh, eh, inderdaad, gevraagd of ze bang was, maar euh, ze is wel een beetje bang. Maar, maar ja, je moet er wel euh, mee, euh, mee omgaan, euh, zegt ze. Euh, naast haar een meneer die vertelt euh, over gisteren en over vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. C'est perturbant wat hier. Want ja, we repassen hier, we hebben tellement veel images, tellement veel informatie. Dat maakt echt echt peur van wat er gebeurt op momenten van iedereen. Het is jagend. We denken er de hele tijd aan wat er gisteren gebeurd is. Het maakt je ook bang, zegt hij, wat er zomaar op een door de weekse dag gebeurt. Uh, kan gebeuren. En dat is dan gebeurd gisteren aan het, uh, aan het begin van de middag. Uh, een schutter die uh, granaten gooit en uh, in het wilde uh, gaat schieten. Op dit moment, inclusief uh, de dader zelf, uh, zes dodelijke uh, slachtoffers... en uh, meer dan honderd gewonden. Aan het plein is uh, ook uh, de grote rechtbank uh, en het uh, Openbaar Ministerie... verwacht vanaf negen uur een persconferentie uh, te geven over uh, bijvoorbeeld uh, dat zesde slachtoffer. Uh, er zou, of er is een zesde slachtoffer gevonden in het huis uh, van de dader. Uh, dat zal uh, wellicht ook verteld worden. Of dat het gerucht, dat dat de schoonmaakster van de, van, van de buren was... Uh, of dat dat uh, gerucht uh, het dan ook uh, klopt. Uh, deze politieauto vandaan komt. Ach, die komt onder de tunnel vandaan. Uh, en daar rijdt een andere uh, auto met zwaailicht uh, achteraan... Uh, maar wat die hier aan het doen zijn, die rijden over het plein. Het plein uh, waar gisteren uh, die uh, slachting, zoals uh, Le Soir schrijft, uh, die slachting uh, geweest is. Uh, de ijswinkel, uh, met uitzicht op wat er allemaal gebeurd is, is gewoon weer open. De mensen zijn aan het wachten op de bussen uh, die af- uh, en aanrijden. Het luik op de dag na de slachting is gewoon zoals het er zo uitziet. Luik als de dag voor de slachting. Hmm. Ja, Joris, uh, uh, kun je een beetje inschatten wat de stemming is? Is er ook boosheid bijvoorbeeld op politiek? Politie en justitie? Er is gelatenheid. Ik sprak de collega van de VRT, Filip Heijmans... die uh, een uur geleden wel uitlegde uh, hoe het werkt uh, met uh, de daderen. Iemand die al eerder opgepakt is en veroordeeld is... ook voor, uh, voor wapenbezit. Uh, de regels hier voor wapenbezit zijn, uh, zijn aangepast... naar de schietpartij een paar jaar geleden in, in Antwerpen... met uh, meneer Van Temsen uh, die dat uh, gedaan had. De strengste... Of althans toch, een van de strengste uh, wapenbezitwetgevingen in, uh, in Europa. Um, deze man uh, die geschoten heeft, is... Um uh, uiteindelijk vrijgelaten. Met het idee, als je hem vrijlaat en niet zijn hele straf laat uitzitten... dan uh, kun je hem in ieder geval nog in de gaten houden. En ja, en dan is wel het verhaal... hij is dus niet in de gaten gehouden. Hij, hij veroordeeld geweest wegens wapenbezit. Hij zou gisteren ook nog zich hebben moeten melden bij justitie. Het was niet helemaal duidelijk waarom hij uh, zich zou, uh, zou moeten melden. Hij heeft zich ook niet gemeld. Uh, uh, gisterenochtend, uh, ja en het, en het is natuurlijk wel zo dat, dat, dat, dat er dan wel een discussie op gang gaat komen. In ieder geval uh, in de politiek wie er dan verantwoordelijk is ja. voor, uh, voor het niet naleven van, uh, van, van wat hij uh, gedaan heeft. Hij was vrij. Hij mocht geen wapens, absoluut geen wapens meer hebben. Die had hij wel met de gevolgen die, uh, die hier gisteren waren. Ja En je Belgische collega uh, zei het net ook al even en dat is natuurlijk al een, een heel oud probleem in België, illegale, illegale wapens en wapenbezit. Er zijn ook Circuits waar je makkelijk in luik aan een wapen zou kunnen komen. Kun je daar meer te weten over komen, of is dat een duistere hoek van luik? Nou ja. Ja, er zijn heel veel duistere hoeken van luik. Dit is de, uh, de, nou in ieder geval een heel, heel weinig duistere hoek waar het, uh, waar het gebeurd is. Uh, al die lampjes die uh, van, de, van de kerstmarkt uh, ook al uh, uh, uh, heel erg vroeg uh, weer aan waren. Of die kerstmarkt allemaal weer, weer, weer open gaat, uh, die, die grote kerstmarkt hier. Uh, dat, dat, dat, is, dat is niet helemaal helder. Maar je kunt je voorstellen dat ik niet aan iemand gevraagd heb... Uh, hier. Nee. waar kun je hier nou de wapens kopen. Nee, nou misschien wordt word het toch nog iets duidelijker vanochtend. In ieder geval blijf jij daar nog uh,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 Voor Nederlanders en Vlamingen, voor spelers en spellers... voor prominente en prominente, wat heet voor alle man en iedereen. Vanavond om half negen op Nederland 1 bij de NTR. Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Sluit nu af op blue.nl. Ik ben Erwin Olaf en ik vind dat mensen zich moeten kunnen ontwikkelen. Zonder dwang, van buiten of van boven. Ik geloof in het leven voor de dood.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 De zorg voor patiënten op de intensive care in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Die zorg is ernstig in gevaar. Specialisten van het ziekenhuis luiden daarover de noodklok. Volgens hen wordt er door de artsen van de intensive care niet geluisterd naar adviezen van medisch specialisten. Ze hebben al twee dodelijke incidenten gemeld bij de inspectie. Het ziekenhuis probeert via bemiddeling de problemen tussen de specialisten op te lossen.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 Volgens enkele kranten zou het gaan om een vrouw die als schoonmaakster bij de buren werkte. Dat weten we niet zeker, maar we weten wel dus zeker dat er een lichaam van een vrouw gevonden is. Straks is hier een persconferentie waarop we wellicht meer te weten zullen komen. Gistermiddag gooide de dader granaten naar een volle bushalte en schoot hij om zich heen met een geweer. 122 mensen raakten gewond, een aantal van hen is er slecht aan toe en de man zelf is dood.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 En GroenLinks is tegen de plannen van 26 EU-landen voor sterke begrotingsdiscipline. De partij denkt dat zo'n verdrag de crisis niet oplost, omdat het de banken niet aanpakt. En bovendien is het akkoord niet democratisch en leidt het niet tot de nodige hervormingen, zei fractievoorzitter Sap in Pauw Witteman.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 ANWB-verkeersinformatie. Ah, de ochtendspits verloopt door de regen drukker dan gebruikelijk. Er staan 280 kilometer file, 100 kilometer boven het gemiddelde. Vooral bij Rotterdam staan lange files na een aantal ongelukken. En ook elders ging het op een aantal plaatsen mis. Op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet gebeurde een ongeluk bij knopen Benelux. De weg is wel weer vrij, maar staat al 5 kilometer file. Ook op de A20 loopt het daardoor vast. A12 van Den Haag naar Utrecht staat helemaal vast... tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug, 15 kilometer. Is daar een motorrijder onderuit gegaan. Bij Nieuwerbrug zijn twee van de drie rijstroken dicht. Voorlopig kunt u de A12 Den Haag richting Utrecht beter mijden. De A12 Duitse grens richting Arnhem, voorknopend Grijzoord... 8 kilometer fieden. Door een wagen met pech is de rechte rijstrook dicht. Bij Rotterdam, zoals gezegd, ongeluk op een aantal plaatsen. Ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Hendekito Ambacht en de afrit Rotterdam Centrum. 10 kilometer door een kettingbotsing met 11 auto's zijn twee rijstroken dicht. Het gebeurde op de parallelbaan. Je kunt dus beter via de hoofdrijbaan rijden. De A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda is weer vrijgegeven bij Etteleur. Na een ongeluk staat dan wel 5 kilometer file. Sparen met een vaste hoge rente?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 People matter. Results count. Goedemorgen. Het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De steun voor het kabinetsbeleid in de eurocrisis brokkelt af. GroenLinks-leider Jolande Sap is niet tevreden over de afspraken... die vorige week in Brussel zijn gemaakt. Zij is er gisteravond bij Pauw en Witteman.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 Een tweede belangrijk punt is dat een belangrijke reden waarom Europa zo ontspoord is... is de, de onbalans tussen Noord en Zuid. Het is eigenlijk het feit dat toen we met elkaar die ene munt creëerden... hebben we een heel belangrijk economisch aanpassingsmechanisme in Europa buiten werking gesteld. De wisselkoersen, daar zijn we mee opgehouden. En er is geen politieke coördinatie voor in de plaats gekomen. En die politieke coördinatie, daar is voor nodig dat zowel de sterke Noord-Europese landen... als de Zuid-Europese landen bereid zijn aan te passen. Daar wordt ook geen enkel begin mee gemaakt. Dat zei Jolande Sap van GroenLinks. Wij gaan naar Den Haag, daar is politiek verslaggever Peter Blok. Peter, ja, vorige week natuurlijk al de Partij van de Arbeid... die meer eisen stelt, zelfs uh, riep om verkiezingen. Nou, dat hebben ze weer enigszins ingetrokken. Maar nu weer GroenLinks. Kunnen we stellen dat de steun voor het Europabeleid van dit minderheidskabinet aan het afbrokkelen. Ja, de druk uit de uh, oppositie wordt uh, opgevoerd. De steun van Partij voor de Arbeid D66 en GroenLinks... is niet meer vanzelfsprekend. Dat was tot voor vorige week uh, wel zo. Ja, en die steun heeft uh, Rutte natuurlijk wel hard nodig... omdat zijn gedoogpartner, de PVV het op dit punt helemaal af laten weten. Nou, de oppositie staat wel achter het kabinet om alle brandjes van nu te blussen... zoals bijvoorbeeld Griekenland. En uh, er mag dan ook meer geld in het noodfonds. Maar ja, met dat verdrag is het toch allemaal wel heel magertjes. Al staat Sap voorlopig wel weer alleen in haar scherpe kritiek van gisteren. Want op steun van de Partij voor de Arbeid hoeft ze voorlopig niet te rekenen. En Sap vindt dat wel jammer. Tot nu toe, je ja, hebt zelfs natuurlijk ook in het weekend kunnen zien... hoe de PvdA reageerde, uh, lijken ze toch van die woeste puinhoop... terug op een lijn van, nou ja, we zullen wel moeten doormodderen. Ze zeggen, we wachten tot maart als we zien wat er precies ja. in het verdrag komt. Ja, en ik zeg, dan ben je het momentum kwijt. Want als je wacht tot maart en dit onderdeel kan geregeld worden... dan zijn Merkel is dan klaar, Rutte is dan klaar. Want eigenlijk, de conservatieve partijen... hebben dan hun Europa van straf en boete. Wat dus er u doet een staat. oproep niet alleen aan Rutte... maar vooral ook aan de Partij van de Arbeid? De progressieve partijen doen ook een oproep om samen ook... een streep ja. te trekken. Ja, ook... ja, samen een streep te trekken. En uh, ja, die oppositie is dus ook hopeloos verdeeld. Want uh, met z'n drieën nu... Uh... Rutte het vuurtje oppoken, dat doen ze niet. Nee, maar wat wil Sap nou, uh, Peter? Moet Rutte echt serieus opnieuw gaan onderhandelen? Eisen dat? Ja, nou ja, eigenlijk wel, hè? maar uh, ja, Sap heeft uh, tien zetels. Het is natuurlijk belangrijker te weten... wat de Partij van de Arbeid nu uiteindelijk gaat doen. Die waren vorige week uh, kritisch, dreigden toen met die verkiezingen. Maar ja, houden zich nu opvallend stil... Dus Rutte haalt zeker de kerst. Ja, dus die meerderheid komt niet in gevaar. Die tien zetels zijn voor Rutte niet echt van belang. Nee, inderdaad. Uh, ja, walkover zolang de Partij van de Arbeid mee blijft doen. En uh, waarschijnlijk is dat zeker tot het voorjaar het geval. Peter Blok in Den Haag. Het is 11 minuten over half negen, 24 uur lang... zal onze verslaggever Mark Hamer opgesloten zitten... in een replica van het internationaal ruimtestation ISS in Noordwijk. En dat allemaal natuurlijk om een beetje het gevoel te krijgen... dat de Nederlandse ruimtevader André Kuipers vanaf volgende week ook zal hebben. Maar goed, Kuipers blijft een stukje langer, een half jaar. Mark, uh, vertel eens, wat, wat gaat Kuipers in die tijd allemaal doen in dat half jaar? Ja, hij moet allemaal testjes gaan doen en dat soort dingen. En daarvoor staan we in een ruimte en kijk om me heen. En dan zie je allemaal van die boxen waar, waar, ja, waar, het, waar de zuurstof uit kan worden gehaald. En waar je uh, testjes mee kan doen. En er staat hier een freezer en dat soort dingen. Maar iemand die maar veel meer over kan gaan vertellen is Hilde Steenuit. Zij is van uh, Science Office van, uh, van ESA. En even één ding. De, de hele dag door kunnen, komen de mensen hier naartoe. En dat noemen wij zogenaamde taxivluchten. En gebruik in het ISS is, als er iemand komt, dan wordt er een bel geluid... Uh, Ivo, ja, die bel kan. Ja, dan, en dan uh, officieel uh, is iemand hier aangekomen. Hilde, ik introduceerde je uh, net al. Um, de vraag is, ja, wat gaat André Kuipers nou dat half jaar doen? Gaat hij allemaal testjes doen? Nou, we hebben voor hem een heel intensieve en inspirerende missie gepland... met heel veel wetenschappelijk onderzoek... Uh, hij is getraind voor een 55-tal wetenschappelijke experimenten. Dus dat is wel een heel druk wetenschappelijk programma. Toen waren er ik... 55? Ja. Allemaal um, voor ESA? Nee, er zijn in totaal ongeveer 35 ESA-experimenten. Maar André die vliegt als ESA-astronaut... maar ook als deel van het internationaal uh, ruimtestationbemanning. En dus hij doet ook um, testen voor onze Japanse en Amerikaanse collega's. En laten we er eentje uitpikken. Wat gaat hij bijvoorbeeld zo al doen daar? Nou, uh, hij gaat heel veel verschillende wetenschappelijke disciplines uh, behandelen. Um, onder andere gaat hij onderzoek doen op zijn eigen lichaam. En dat is heel leuk, want Andrea, zoals je weet, is zelf een medische dokter. Ja, dus Hij is arts, als op, arts opgeleid. Ja. ja, een uitstekend proefpersoon voor dat soort experimenten. En um, Angie is extra leuk omdat hij daar het allereerste proefpersoon gaat zijn. Um, dat experiment heet Energy. En dat gaat uh, metingen doen over de energievereisten en de verschillende componenten van energie op lange termijn uh, vluchten. Dus daar gaan we metingen doen van zijn energieverbruik... Um, terwijl hij in rust is, dus lekker makkelijk, hoeft hij helemaal niks te doen. Dan gaat hij een ontbijt eten, gaan we opnieuw meten wat zijn energieverbruik is. Dus de verbranding die te maken heeft met het eten van dat ontbijt... Dan gaan we ook meten terwijl hij activiteiten gaat doen. Um, en dat hele experiment duurt tien dagen lang. En waarom doen we jullie dat eigenlijk? Nou, dat specifieke experiment is heel belangrijk... omdat we willen weten wat de energievereisten zijn op hele lange termijn vluchten... Bijvoorbeeld als we denken aan een vlucht naar Mars... als we bijvoorbeeld drie jaar onderweg zijn... Nou, dan wil je zo precies mogelijk weten hoeveel eten je hoort mee te nemen. Want 100 gram te veel per maaltijd, nou, je kan gaan tellen... Nou, over drie jaar dan heb je behoorlijk wat belast mee. Of 100 gram te weinig, nou, dan gaan de Andrees van de toekomst niet blij zijn. We gaan ze niet doen. Nou, wij moeten een beetje meedoen met die test. Ik denk, ik moet op die, uh, op die home trainer gaan zitten. Nou, Mark, voor jou hebben we iets anders bedacht. Oh jee. <laughs> Um, we hebben namelijk hier een, een kit bij, een doos bij, die André ook zo gaat toekrijgen. Een blauwe kit met ja. zijn klittenband vast. Ik maak hem even open. Um. En, en wat vind ik hier nu in? Dit is een, nou, een behoorlijk plastic zakje. Ja. Dit is een, een kit die André gaat gebruiken voor verschillende experimenten. Onder andere voor dat energy-experiment. En daar, daarmee gaat hij zijn plasje uh, doen. Urine uh, Urine verzamelen. Oh jee, ik voel hem al aankomen. Ja, en je denkt misschien... nou moet ik ook gaan doen. Op aarde is dat heel makkelijk, plasje ja, bij de dokter. Maar we willen even tonen dat sommige makkelijk alledaagse dingen in de ruimte... toch een beetje complex worden. Dus we hebben voor jou de procedure die André gaat volgen. <laughs> en al het materiaal dat je nodig hebt. En dus we je uit om even te proberen om een uh, urinemonstertje terug te brengen en ook te meten hoeveel je uh, okay. geplast hebt. Oké, okay, nou ik ga me even terugtrekken. Dit zal je niet zien via nos.nl op, op de webcam. Ah, ik trek me even terug. Nou, ja, kom op. Sorry, ja nou, het is wel een ja, ja weer. Nee. Er, Ik zit al er, klaar. Er zijn geen rents aan mijn privacy. Ik ga me even terugtrekken. Ah, okay. Ik zal, uh, nou ja, het is een behoorlijke zak. Als ik hier aan me vol moet, dan. <lacht> <lacht> het, uh, het, het is allemaal al al te, al te zien, uh, beste luisteraars. Op <lacht> nos.nl Rechtboven zit een knopje en dan kunt u op drukken dan kunt u Mark Hamer volgen via de webcam op zijn missie 24 uur in de ISS. Nog voor de kerst wil de Italiaanse premier Monti een bezuinigingspakket... van ruim 30 miljard euro door de Kamer en door de Italiaanse Senaat krijgen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Ochtendspits verloopt druk door de regen. Bij Rotterdam gebeuren een aantal ongelukken, maar ook in het zuiden. En bij Arnhem zijn de dagelijkse files langer dan anders. Wat opvalt is het ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Er ging een motorrijder onderuit. Nou, dat is goed te merken nu. Tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug 15 kilometer file. Het staat helemaal stil. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Verkeer van Den Haag naar Utrecht kan de reis voorlopig beter uitstellen of omrijden. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Voorknopend grijzoord, 8 kilometer. Door een wagen met pech is de rechte rijstrook dicht. En een kettingbotsing op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de afrit Rotterdam Centrum, 10 kilometer. Het ongeluk gebeurde op de parallelbaan. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Scheidend directeur Alexander van Gevenstein van het Bonifanten Museum in Maastricht luidt de alarmbel. Volgens de museumdirecteur gaat het niet goed met de kunsten... en dat wijt hij aan de toegenomen aanhang van de PVV. Van Gevenstein legt aan onze verslaggever Jeroen Wielaard uit... wat hem nou dwars zit. Doet hij tijdens een rondleiding over de expositie Extended Drawing. Hier zijn we in een zaal met uh, Solle Een heel vroeg werk zwart-wit. Dat is iets wat we minder kennen bij hem. Daar uh, in de zaal daarnaast uh, een masturberende vrouw in neon... En lopen we door, want dan moeten we de dingen wel een beetje gelijk optrekken. Mm -hmm. uh, woordgebruik is ook bijzonder. Uh, uh, een masturberende man. Ja. Ook in neon, ook Ook Naumen. In neon en knipperend, en allemaal van Bruce Nauman. Nauman doet misschien nog het meest denken in zijn explicietheid aan wat hier 400 kilometer vandaan in het noorden... een periode lang wel heel qua jongensachtig is getoond. Het Groningen Museum. Ja. Denk toch ook een voorbeeld is van, het, van de contrasten... Ja. en de rijkdom van de kunstwereld in Nederland. Ja. Want qua jongensachtig is het Bonnefante nooit geweest. Nee. Uh, niet frivool. Nou, misschien wel frivol, maar dan was het echt frivol. Dat we zeggen, het was ons nooit te doen om de korte termijn. Het was nooit te doen om de waan van de dag. Maar het was altijd te doen. Maar goed, hier moest gepioneerd worden. Dus je moest een beetje met os en aanhangwagen moest je hier aan het werk om iets heel degelijks neer te zetten voor de lange termijn. Dat, daar is voor gekozen. Nou, dat heb ik uh, netjes gedaan. En dan past geen plassex of dan passen geen ja, leuke dingen. Is nog steeds pionieren? Het is nog steeds pionieren in zoverre dat... Uh, in het begin hoorde ik van God heeft de aannemers de spullen laten staan. Uh, dat was de, de algemene opmerking. Dat hoor ik niet meer, maar nu is men gewend hoe raar die kunst is. En men moet nog even wennen aan het feit dat je dus die rare kunst toont... op dat je gewoon je ogen beter kunt gebruiken... en dat je opgaat naar een volgende generatie die nog raardere kunst maakt. Hmm, zegt de directeur bij... Terugtreden in een klimaat. Waarin hij het zelf ook heeft ja. in een nog te verschijnen stuk over een alarmbel ja. die gaat klinken. Ja. Of al zo'n beetje in de verte klinkt. Ja. Ja. Nou, kijk, we hebben een hele periode achter de rug onder de sociaaldemocratie... toch. Hm. Waar de kunst al niet meer zichzelf kon zijn, maar dat eh, waar al geroepen werd dat de kunst in dienst moet staan van. Maatschappelijke wensen van een politieke partij, dat was in dit geval bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, om überhaupt subsidie te kunnen krijgen. Dus de subsidiegever, de betaler, die moest dan ook waar voor zijn geld krijgen. Het vervelende is dat kunst wil alleen maar vrij zijn. De kunst is het enige gebied waar het spel en die vrijheid een rol moeten kunnen spelen, want laat je dat niet toe, is er gewoon geen kunst. Het is simpel. Nou, er zijn genoeg voorbeelden bekend waarbij als dat dan wegvalt, wat er dan gebeurt. Dan kan het zo zijn dat die kunstenaars zeggen, ik ga weg. En dat die hele volksverhuizing naar New York destijds, tijdens de Tweede Wereldoorlog, daarvoor en daarna. Daar weten we al wat voor een enorm gat gevallen is in Duitsland. Willen we dat hier ook creëren met PVV? Willen we die haatcampagne tegen de... Laten we het progressieve kunst noemen. Koop je er iets voor om het subsidieslurpers te noemen? En daar wil ik me ook tegen weren. Dat wil zeggen dat ook deze tentoonstelling. Ja, dat is recht voor zijn raap. En dat is iets wat we niet graag zien. Dat is één. De tweede is dat wij. Dit is niet commercieel. Overleeft kunst niet? Is kunst niet sterker dan die waan van de dag die nu op dit moment ook door het electoraat in Limburg zo anti-kunst is gestemd? Kunst zal altijd overleven. Dus je kunt een boek verbranden, je kunt schilderijen kapot snijden. Kunst zal altijd overleven. Alleen, wil je in de kunst zijn, wil je kunst betrekken in je leven of niet? En ik wil dat graag en een de rechtgeaarde PVV'er niet, want die wil gewoon commercieel denken en alleen maar over bezoekcijfers praten en aanverwanten. Nou, daar draait het niet om. Alexander van Gevenstein, die eind van de maand dus stopt als directeur van het Bonofante Museum in Maastricht. Wel blijft hij tot zijn pensioen betrokken bij projecten in het museum onder zijn opvolger Stijn Huids. 10 voor 9 geweest. Een kerstboom kopen, optuigen, straks weer afbreken. Zorgen dat je er weer vanaf komt. Voor veel mensen een heel gedoe. En de nieuwe trend is dan ook een boom huren. Met ballen al. En handige jongens spelen daarop in. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging mee... met het afleveren van zo'n boom bij een bedrijf in Amersfoort. Waar zijn we dan, eindelijk. Ja. Zo. Ja, ja. Daar staat hij hè? Ja, er zit al heel wat in, hè? Ja, er zijn heel wat balletjes en uh, lampjes. Hoe groot zijn deze?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 appeltjes. Nou, dit is een softwarebedrijf. Tweede bal gesneuveld. Goedemiddag, receptie doen het voor. Uh, goedemiddag, we zijn van boomvoorkerst.nl. Wij komen de kerstboom brengen. Nou, dat doe ik weer gelijk voor u open. Oké, okay. dat ja. komt oh, niet. ging net goed. Liftdeuren gaan dicht terwijl de boom er nog niet door is. Wat is dat nou? We zaten er net al tussen. Echt waar? Ja. Ik hoor die al gillen. maar. <laughs> van, van jullie hoorde ik in ieder geval gillen, ja. Hij mag daar. Dit zijn modekleuren, wist u dat? Ja, dat had ik begrepen op de website. Hoe vindt u hem? Ik vind hem prachtig. Hij, hij is erg mooi en hij is nog niet af. Dus hij kan alleen maar mooier worden. Kijk, nu de sneeuw nog erop. Is dit nou helemaal in? Dat bedrijven zo'n kant kant-en-klare boom laten bezorgen. Je hebt tegenwoordig uh, het, het nieuwe werken...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 Ja, dat, uh, dat, dat, dat zou je in eerste instantie wel denken. Alleen het is ontzettend gemakkelijk. Een gat in de markt? Ja, ja absoluut. Wie zijn nou jullie klanten? We hebben heel veel bedrijven in de omgeving Utrecht. En wat is de grootste afgeleverde boom? We hebben nu we hebben bestellingen van bomen van 4 meter. Ja, en we gaan volgend jaar gaan we ons daar ook meer op richten. Op de grote bomen. Je merkt toch dat bedrijven dat graag willen. Die hebben een grote hal of een grote entree... En die willen dan een grote boom hebben. Ja, Dat doen ze natuurlijk zelf niet zo snel. Esther Biemans is van uh, dit internetsoftwarebedrijf. Waarom een, uh, een kerstboom besteld? Beetje luiigheid. <laughs> dat we hem niet zelf inderdaad in elkaar hoefden te zetten. En, uh, we zagen hem op de website en we vonden hem er erg mooi uitzien. Doen jullie het voor het eerst? Voor het eerst dat wij eentje kant klaar laten komen. Ja. En op drie kantoren? Hè? En op drie kantoren, ja. En hoeveel moet dat nou kosten? Uh, dat is 195 euro per boom. Dus het is wel een hoop geld. En wanneer wordt hij dan weer opgehaald? Uh, als het goed de eerste week van januari. Het schijnt een beetje molen te worden. Ja, ik denk dat de mensen gewoon steeds luier worden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik privé het jammer zou vinden. Want juist het opbouw is leuk. Ja, Een kerstboom huren. Geen garantie op de ballen, zo te horen. Ja. Het reddingsplan dan voor Italië van premier Monti... is vanaf goed gekeurd door de Commissie voor Financiën van de Kamer... van afgevaardigden. Monti wil het bezuinigingspakket van ruim 30 miljard euro... nog voor de kerst door de Kamer en de Senaat krijgen. Daarom gaan we naar correspondent Bas Mesters. Bas, eh, hoe belangrijk is die goedkeuring nu van deze commissie? Ja, normaal gesproken is een commissievergadering... nog maar een voorbereidende vergadering. Maar dit was heel belangrijk. Monti en de EU en de markten willen dat dat ombuigingspakket... snel per wet definitief wordt doorgevoerd. En daarom is Monti gisteravond tot diep in de nacht persoonlijk naar die commissie gekomen om extra druk uit te oefenen... zodat daar al de knopen zouden worden doorgehakt... en niet later in de Kamer waar een premier zich normaal presenteert. En dat lijkt nu gelukt. Uh, hij hoopt dus nu dat het snel door de Kamer kan en ook snel door de Senaat. Er zal wel tegen worden gestemd door een paar partijen... maar een ruime meerderheid blijft toch over om deze wetten in de komende week of weken aan te nemen. Ja, Monty heeft ook haast natuurlijk, is begrijpelijk. Gaat het doortastend te werk. Maar krijgt ook al wel kritiek op zijn aanpak. Hoe pareert hij die? Ja, de kritiek is bijvoorbeeld dat hij te veel de zwakste zou treffen... of dat hij te weinig... Hij is niet democratisch gekozen. Dat begint men een beetje tegen hem in te brengen. Monty, de technocraat, koos vannacht echt de aanval. Hij zei... ja. Waarom hebben jullie politici dan deze ombuigingen nooit gedaan? Ik had er twee weken voor, jullie de afgelopen jaren, maar jullie blokkeerden onderling alles. En hij zei ook dat hij er niet om had gevraagd om premier te worden. Hij is geroepen door president Napolitano. Hij heeft de steun gekregen van alle partijen op 1 na. en de boodschap aan de politiek. Van was mondje dicht, anders doen jullie het zelf maar weer. Ja. En de Italianen, wat vinden die van zo'n zo aanpak? Nou, dat is, ondanks het feit dat hij toch harde maatregelen genomen heeft... is zijn populariteit maar zeer beperkt teruggelopen. Um, hij heeft zelfs schrappend een keer gezegd... van, eigenlijk had ik gewoon nog harder moeten doorsnijden... want uh, <laughs> mijn populariteit is niet, uh, erg, heeft er niet erg onder geleden. Nee, Bovendien heeft Monty er weinig mee te maken... Hè, want hij wordt niet meer herkozen... En daarom kan hij ook flink doorpakken natuurlijk. Omdat hij uh, maar voor een korte termijn er zit. Hij komt er nog goed mee weg. Basmesters vanuit Rome over de plannen van Monti... en hoe hij ze daardoor krijgt door de Kamer en de Senaat. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Dion, Dion,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 Ik zit hier op de Bahama's. Hij zat gewoon in zijn café te kaarten. Ze hebben mijn jacht gejat. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.